It's a long way back. Don't try to change it. It's a long way back. a long way home. All I need is one song, won't die. All I need is one break to survive. All I get is one chance. To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 te zien, te draaien in mijn kop, te voor... Mag ik lukken, ja. Te veel oog, te veel tranen, te veel oog, tranen van verdriet, te veel oog, te veel vraag.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 streets Laughing on and on The night had made a mess of me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 What do you say ja